In Irak is een Amerikaanse legerhelikopter neergestort. Er zaten zeven mensen in. Het Amerikaanse leger zegt dat er een reddingsoperatie is gestart om ze te vinden. De helikopter stortte neer in de provincie Anbar, bij de grens met Syrië. Anonieme functionarissen zeggen tegen persbureau Reuters dat er waarschijnlijk doden zijn gespeeld. Vijandig vuur zou geen rol hebben gespeeld bij de crash. In Madrid zijn rellen uitgebroken na de dood van een straatverkoper. Honderden betogers staken afvalbakken in brand en blokkeerden straten. Volgens de krant El Pais zijn twintig mensen gewond geraakt bij de rellen. De straatverkoper was volgens getuigen op de vlucht voor de politie... die bezig was met een actie tegen illegale straatverkoop. Volgens de politie overleed de man door een hartstilstand.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 Het wordt de komende 20 jaar een stuk drukker in en rond de steden. Om de drukte in goede banen te leiden, worden er nieuwe wegen aangelegd en wordt het openbaar vervoer verbeterd. Het weer dan nog. Overwegend bewolkt en het regent soms bij een minima van 2 tot 5 graden. Vanmorgen gaat het in het noorden sneeuwen. Smiddags ook in het midden van het land kans op sneeuw. Het wordt 2 graden in het noorden en zo'n 10 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Max Zuster Astrid <hobby> met Astrid de Jong 0800-1121 als je een antwoord kunt geven... of omroepmax.nl Twitter en Facebook hebben we ook aanstaan, ook vannacht weer. En daar vind je me onder de naam nachtzuster. En kom vooral ook een keertje chatten via www.omroepmax.nl... slash nachtzuster. En dan is er ook nog de app van Radio 1. Die kun je downloaden op je mobiele telefoon. En als je dat gedaan hebt... Kun kun je gratis en voor niks berichtjes sturen naar de studio. Doe dat vooral, want ik vind het leuk om te lezen... hoe je meeluistert naar dit programma. En natuurlijk hints te krijgen op het gebied van vragen en van antwoorden. Een hele hoop an uh, antwoorden zoeken we nog. Dus mocht je ergens verstand van hebben, let dan even op... en praat vooral even mee... Peer wil weten waarom hij zijn nieuwe t-shirt moet wassen in azijn. Willem-Jan wil weten welk deel van onze belasting... bestaat uit het oude kijk- en luistergeld. Hugo vraagt zich af waarom kaas niet zuur wordt en melk wel. Richard die vraagt zich af um, waar we het geld vandaan halen... dat we nu ontvangen of dat de overheid nu ontvangt uit accijns... dat wordt geheven op benzine... als we straks allemaal in elektrische auto's moeten gaan rijden... Uh, Peet, die wil in het kader van die auto's graag weten. wanneer we het kwartje van Kok nou eindelijk terugkrijgen. Irene wil weten hoe het zit met de verstandskies. Verlies je ook een stukje verstand als je je verstandskies kwijtraakt? Henk, die wil weten hoe het kan dat er klachten zijn over hele kleine plastic deeltjes. in flesjes water. Terwijl ook in flesjes cola of uh, uh, sinaas. Uh, die stukjes plastic dan terug te vinden moeten zijn. Trace vraagt zich af waarom een verloren ID-kaart wordt vernietigd. En Redmer wil weten of er een andere keuze is dan cremeren of begraven. Tieneke die wil graag weten waar ze goedkoper grijs wc-papier kan vinden... en wat onderkoorts is. En zij vraagt zich ook af waarom de sneeuwklokjes... in bepaalde gebieden Liederkes worden genoemd... En Wiebe belde ook over sneeuwklokjes. Die wil graag weten hoe die in zijn tuin komen. Hij heeft ze zelf namelijk nooit geplant. Dit is Snow Patrol. We'll do it If I just lay here Mooiste zinnen uit de popmuziek als ik hier nou ga liggen, wil je dan bij me liggen en de wereld vergeten? Vind ik heel mooi. 0800 1121 is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken als je een antwoord door wil geven of zelf nog een vraag wil stellen. We hebben nog 50 minuten te gaan, dus alle tijd en ruimte voor nieuwe vragen. Hey, Ruben, Ja, dat was je weer. Die mag nog niet gaan liggen. Nee, maar dat hoeft ook nog niet. Zeg het eens. Nee. Uh, die mevrouw die niet wilde begraven worden en die niet wilde geprimeerd worden. Uh, dat was een meneer, ja. Dat was een meneer. Ja. Oh, er zijn, uh, er, er zijn vijf oh. mogelijkheden van leekbezorging. Oh. Ja. En uh, daarvan zijn in Nederland volgens de wet op de leekbezorging... heb ik hier voor me... Er zijn er drie mogelijkheden, namelijk begraven, mm -hmm. cremeren of het lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap. Ja. En die twee andere vormen, namelijk luchtbegrafenis en invriezen, die zijn wel in het buitenland. Oh. Dus die mevrouw, ja, die mevrouw kan gebruiken. Meneer, meneer Ruben. Oh, sorry. Die, meneer, ja, ik die, die ja. meneer kan gebruik maken van een luchtbegrafenis. Ja. Uh, uh, dan, uh, dan wordt hij. Uh, uh, neemt u mij niet kwalijk, maar ik heb de filmpjes gezien op de faculteit. Dan wordt hij in stukken gesneden oh. en aan de focus gevoerd. Niet? Ja, echt waar. Die waar kan, waar kan dat? In, in, de, in de gebieden waar er veel rotsen zijn. Dus rotsgebieden waar er niet zoveel zand en grond is. Wauw. Daar, ja, daar kun, je, daar kun je, maar je moet er, je moet er wel een, je moet wel een uh, ingezetene zijn. Mm -hmm. Dus hij moet, zich, hij moet zijn dood dan voorbereiden. En dan komt hij in aanmerking voor de luchtbegrafenis. Wow. En dan heb je nog de vijfde vorm, namelijk invriezen. Kan namelijk ook al in de VS. Ja, ja, en dat is wat, uh, dat is het antwoord dat ik hier had aan de hand van de wet op de leekbezorging. Ik wist, dat invriezen wist ik, maar, maar dat je aan de vogels gevoerd kunt worden? Ja, dat is een luchtbegrafenis. Wauw. Nou, ik, ik ben ja. blij dat je het weer even liet weten, Ruben. Dankjewel. Ja, en u wilde ook weten hoorde ik uh, over uh, de uh, luisteren- en Kijkgeld. Ja, dat wil. Nou ja, dat wil, dat wil Willem Jan graag weten. Ja. ja, nou, hij kan het teruglezen. In de stukken handelingen van de Tweede Kamer. En daarin staat. Ik heb het hier vluchtig. Ik uh, heb de zaken doorgenomen. Dus uh, verontschuldigt ver ver u mij. Maar uh, het komt eigenlijk op neer dat 0,49% zou worden gecompenseerd. Dus de loon- en inkomstenbelasting is met dat percentage omhoog gegaan. Oh, dat is nog best veel. Een halve procent. Ja, het, is, het, is, uh, het is spelen. Maar ik kan het nog nalezen... in de cultuurbegroting ook. Oké, okay. dankjewel Ruben. Ja, Alstublieft, nachtzuster. Goeienacht. Goeienacht. Of goe goeiedag eigenlijk inmiddels. En als ik dan Ruben spreek, dan denk ik... oh, vergeet de crypto niet. Nee, dat vergeet ik natuurlijk ook niet. De opgave van vannacht bestaat uit de opgave dus... sprekend papier. De opgave is sprekend papier... Tien letters, daar moet de oplossing uit bestaan. Er moet iets met de actualiteit te maken hebben. En je kunt die oplossing doorgeven via 0800 1121. Sprekend papier. Henk? Ja, goeiemorgen. Hallo. Hallo. Zeg het eens. Ja, jij had uh, die mevrouw die de identiteitswijs... Uh, waarschijnlijk in de trein verloren was. Ja. Nou werk ik, nou werk ik in de trein, op de oh. trein. Ja. En uh, alles wat wij vinden van waarde. daar, gaan wij, uh, daar, daar uh, gaan wij een vindnummer van aanvragen. en leveren in bij een loket. Ja. Vervolgens blijft zo'n gevonden goed. dus ook een identiteitswijs. vijf dagen bij het loket liggen. en dan gaat het naar het centraal depot. Dus het wordt sowieso altijd geregistreerd. Uh, als iemand uh, zijn, zijn spullen kwijtraakt. Dus ook een identiteitsbewijs. En kan via de klantenservice teruggevonden worden. Bij uh, de klantenservice voor gevonden ge voorwerpen. Maar, maar het is dus zo dat als jullie een identiteitsbewijs vinden. Of dat het niet wordt. Wat zeg je? Als rijderpersoneel vinden wij identiteitsbewijzen. Ja. of. Nou, telefoons zijn de meeste wat we vinden. Ja, echt? Maken we, laten oh. wij, ja, serieus. Wauw. Eh, laten wij uh, vindnummers van aanmaken. Ja. Nou, en met die vindnummers uh, brengen wij het dus naar een uh, loket. Daar hm. blijft het vijf werkdagen liggen. Ja. En vervolgens gaat het vanuit daar naar een centraal depot. Dus, dus het is helemaal niet waar dat een identiteitsbewijs... naar de Mara gaat en vernietigd wordt? Uh, hoe de procedure daarin gaat, dat, dat, dat kan ik je niet precies vertellen. Maar in ieder geval vijf uh, dagen kun je hem nog halen. Dus bij, bij een loket zou hij nog vijf dagen af te halen zijn. Maar hij wordt ook geregistreerd. Ja, dus je ja. weet in ieder geval dat hij gevonden is... en dat je niet meer hoeft te zoeken. Ja. Kijk. Dus, dus dan kun je bij, bij, via de klantenservice... kunnen ze bij uh, gevonden voorwerpen... kunnen ze in het systeem kijken of uh, de naam van mevrouw daar voorkomt... En dan kan, kunnen ze zien, want dan wordt een vintum. Het wordt gedocumenteerd. Oké, okay, kijk, nou dat is in ieder geval fijn om te weten. Want dan kan Trace in ieder geval, uh, uh, als ze het niet gevonden hebben... dan weten ze dat in ieder geval dat ze nog even kan zoeken. Ja, want dan, dan zou ze... dus. En tegenwoordig is het uh, de klantenservice 24-7 te bereiken. Oké. Okay. Dus het is, dat is ideaal. Dus, dat klinkt uh... inderdaad ideaal. <laughs> maar dat dus ja. hoef jij niet te doen. Of zit jij daar nu? Nee, ik, ik kom net uit mijn werk, ik heb net nachtdienst gedraaid. Ja. Dus, maar ik, zit zelf, ik ben zelf uh, werkzaam als conducteur op de trein. Dus, okay. Vandaar. En welke nachttrein heb jij dan gehad vannacht? De nachttrein die uh, tussen Rotterdam en Utrecht rijdt via uh, uh, op de, de woensdag en de donderdagnachten, zelfs via Gouda, Rotterdam, Gouda, Hollandspoor, Leiden, Schiphol, Amsterdam, Utrecht. Oh, ja, dat gaat gewoon door ja. hè, in die hoek. Ja, wij, wij werken in de Randstad 24-7. Ja, dat hoor ik wel eens in mijn uithoek ieder, ieder van Nederland. nachttrein, <laughs> ja. ja. <laughs> nou, dank je wel dat je het even doorgaf, Henk. Geen probleem. Wel hè? Ja, dank je wel. <laughs> dank de... je even. Dank dag. dag. Harry wel Eet ja. ze. Ik ga direct lekker eten. Ja, maar hij heeft net gewerkt, dus ja, ik ga ja, er vanuit dat hij... Ja. ja, dat snap ja. ik. Ja. Um, ik had een vraag. Ik had, vanavond zat ik zo te En Toen zegt een vriend van mij van... Ja, die meeuwen. Hij zegt... Uh, je ziet ze altijd wel op palen zitten. En uh, op, op punten van dakken van huizen, weet je wel, op de punt. Ja. En ik heb ze ook wel achter in de tuin. En uh, Ja, ze zijn heel slim, want ze zitten er twee brood te pakken. En eentje die zit dan op de hoek en die houdt me twee katten in de gaten. Maar goed, de vraag is eigenlijk, waarom zitten meeuwen dus nooit in bomen? Het <laughs> is eigenlijk een hele simpele vraag. Zitten ze maar... nooit in bomen? Nee, hè? Nee. Ik, dat, het, hij begon daar vanavond over. En toen zeg ik, ja, verdomd, je hebt nog gelijk ook. Ja, daar sta je nooit bij stil. Maar je ziet ze vaak wel uh, op antennes uh, of op... Uh, uh, nou ja, palig, uh, weet je wel, bij de zee ook. En dan zitten ze op zo'n paal en ik denk zelf... maar ja, of dat zo is, weet ik niet. Dan hebben ze een beter overzicht. Dan zien ze toch beter. Dat vermoed ik, dat ze gewoon erg op hun hoede zijn. Ja, ja. Maar goed... Uh, dat, ja, ze zeggen ook wel eens dat het ratten zijn. dus in de ratten zitten natuurlijk ook niet in bomen. Nee. Dat, uh, even tussendoor, had jij mijn kaart nou nog gevonden... Oh, Harry, ik weet dat nooit zo midden in de nacht uit mijn hoofd. Oh, nou, er stond nog ook een heel gedicht. Uh, had ik oh, daar heb, ik. Ja, nee, daar heb ik. Ja, nee, oh, dat heb ik. Ja, daar heb ik. Mijn adres staat eronder, want jij ja. zo, zei nog van... Uh, staat je adres erop? Ik zei, ja, ja. dat staat eronder. Oké, okay, dus je hebt hem toch wel gevonden. Ja, maar ik, eh, dan moet oh. ik even kijken, want dan zit hij of bij de kerstkaarten... en die doe ik altijd zo eind maart, begin april. Ja. Of... Ik had niet begrepen dat er een reactie moest komen. Want dan laat ik het tegenwoordig zo... omdat ik anders de hele week bezig ben met brieven terugsturen. Nee, joh, dat, nee wat jij zei toen wel van... Uh, waar, ik stuur dan ongeveer in uh, maart, april een kaart ja. terug. Maar dat hoeft niet, hoor. Nou ja, maar als hij nog tussen de kerstkaarten zit... dan komt dat nog? Dan ga nee, ik daar dat, verder dat ook hoeft, niet meer op... Uh, daar ik niet op te wachten hoor. Als het ja, maar dat is, uh, als die daartussen zit, dan krijg je een kaart. Want ik ga niet ook nog s'nachts onthouden... wie ik overdag dan weer uit de kerstkaarten nee, ja, moet ja. pullen. Ik, ik heb net gisteren mijn kerstkaarten weggehaald. Dat is altijd <laughs> heel lang hangen. Dat vind ik leuk. Ja, ja ik ook. Goed. Maar ik. Maar um, de tweede vraag die ja, ik heb... Uh, ja, dat gaat ja. over een zanger en uh, oh. daar had ik al een maand mee rond en ik was het eigenlijk weer vergeten en vanavond schoot het me te binnen en die heette Pietje Probi B.J. Probi oh. Pietje Probi en ah ja, het is uit de 60 zestige jaren zestige jaren, misschien nog zeventig het zou mm -hmm. kunnen en ik hoor eigenlijk, ja ik hoor veel oude zangers op de radio je hebt natuurlijk verschillende radiostations waar je dat allemaal kan horen, maar ik, ik hoor hem nooit meer en ik weet ook niet of hij nog leeft hmm. en hoe oud hij is en uh, dat is eigenlijk ja jij hebt hem ook waarschijnlijk niet in je systeem. Ik staan. heb er heel veel van en hij is uit de tijd van Nina Simone dus hij is wel uh, inderdaad op leeftijd ja ja zie je oh jij hebt hem wel. Ik heb hem wel ja. Oh ja ik vond het altijd uh, ik heb nog ergens een singeltje van hem. Ik vond het altijd hele aparte muziek en uh, ja ik, ik ik had er wel iets mee in die tijd. Toen was yeah. ik natuurlijk al heel jong en uh, maar ik ik kan het maar ook ik ik heb het al heel lang niet meer gedraaid ook hoor ook al Ja, ik vind hem in het mapje jaren 60. Dus dan is ja, inderdaad ja. Ja, ja. Nou ja, ik wil weten of hij nog leeft. En, en nou ja, dat kan iemand die internet heeft misschien wel opzoeken. Ja, <laughs> ja toch? Inderdaad. Kunnen we ja, even de Google-servers aanzetten voor Harry? En dat iemand even zoekt naar PJ? Ja, dan heb ik een meningverschil over leeftijd. En dan zegt een vriend van mij uit Groningen: Nou ja, ik weet zeker dat hij zo oud is. Ik zeg: het, Man, zij toch uit? Hij is veel jonger. Ja, ik ga wel even kijken, helemaal even laten. Ja, ja je hebt toch gelijk. Het ja, dat is het handige het van internet, hè. Maar ja, dat is ook het handige van dit programma. Want sommige mensen weten het gewoon. Nou ja. En andere mensen gaan het gewoon opzoeken. Dus daar zijn we voor. Kijk, vroeger, toen er geen internet was... moesten ze het opzoeken in de encyclopedie en, en weet ik wat. Ja, uh, zo zijn we begonnen. Dat waren mensen vroeger. kunt u het even opzoeken in de encyclopedie, ooit. ging het vroeger echt zo bij ja. de na zo'n nachtdienst Ja, zeker. Ja, ja, want ik heb je toen ook wel gehoord met... ik weet niet meer hoe hij nou heette. Dat vond ik een aardige vind. Ja, maar we dwalen weer af. Want goed, ze, zo uh, vullen we de, de resterende 40 ja, nee, minuten wel... en krijgen we geen antwoord op de vraag... Nee, hoe is het goed, met Pietje uh, Nou ja, ik... ik, nou ja, ik draai jij probeert, of doe het niet? The most beautiful sound... Dankjewel, Dag, Dag. The beautiful sounds of the world in a single word Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria, Maria. I've just met a girl.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 soft and it's almost like rain. Maria, I'll never stop saying Maria. Just kissed a girl Named Maria Then suddenly I found How wonderful a sound Can be Maria Say it loud And there's music playing Say it soft And it's almost Like praying, Maria. I'll never stop saying, Maria. Proby en Maria en PJ, PJ Proby. Daar uh, wil Harry graag meer over weten. Leeft hij nog? En hoe oud is hij dan? En volgens mij was dat alleen maar een slinkse manier... om hem weer eens gedraaid te krijgen op de radio. Dus dat is in ieder geval ook weer gelukt. Harry wil ook graag weten waarom meeuwen nooit in bomen zitten. Henk uh, oh, Henk die belde met een antwoord, dus die kan ik afvinken. Wiebe wil graag weten hoe die sneeuwklokjes toch in zijn tuin komen. En Tieneke vraagt vraagt zich af waarom sneeuwklokjes Liederkes worden genoemd. Uh, Tieneke wil ook weten waar ze betaalbaar grijs wc-papier kan vinden... en wat onderkoorts betekent. Uh, deze vraag is beantwoord. Uh, deze vraag... Oh, ik moet nog eventjes mijn administratie bijwerken, zie ik. Henk die wil graag weten waarom er geklaagd wordt... over plastic resten in waterflesjes en niet in frisstankflesjes... Uh, Irene had het over de verstandskies. Verlies je ook verstand als je de verstandskies kwijtraakt. Peet wil weten wanneer we het kwartje van kok terugkrijgen... van Mark Rutte. Ja. Richard die wil graag weten uh, hoe wordt gecompenseerd... dat er straks geen accijns meer wordt betaald over benzine... als we met steeds meer mensen in elektrische auto's gaan rijden. Hugo wil weten waarom kaas niet zuur wordt... terwijl het van melk gemaakt is en melk wel zuur wordt... En Peer wil weten waarom hij zijn t-shirt moet wassen in azijn... En die vraag, daar wordt natuurlijk niet over gebeld... omdat ik zelf al zei dat dat de kleur fixeert. Dus, uh, uh, oh, en ik zag ook nog iemand die stuurde een appje. Oh, want Ik moet namen noemen, want de mensen doen hun best om bij te dragen... en moeten daar natuurlijk ook wel eventjes uh, voor genoemd worden. Maar ik kan het zo snel natuurlijk weer niet terugvinden... want ik zit ondertussen te praten en te schrijven. Dus sorry daarvoor, maar iemand zei van... het helpt ook tegen krimpen van sommige stoffen... als je eerst even in azijn weekt voor het wassen. Dus dank je wel daarvoor. 0800 1121. Als je nog een antwoord wilt geven, of als je um, nog een vraag wilt stellen, mag ook. Willem. Ja, hoi. Hoi, zeg het eens. Uh, de oplossing van de crypto. Oh, dat is ook alweer snel. Ja, de crypto van vannacht is sprekend papier. En de oplossing moet bestaan uit tien letters en iets met de actualiteit te maken hebben. Nou, kom maar door kom dan, Willem. Ja, dan kom ik op stembiljet. Hoe kom je daar nou bij? Ja, wat denk je? <laughs> het is toch wel de tijd van uh, voorbereiding op uh, de uh, gemeenteraadsstemmingen. Uh, weet je het al voor woensdag? Ja, ik weet het. Oh, dat scheelt al. Uh, ja, woensdag uh, gaan we natuurlijk uh, weer naar de ste richting stembus. En sprekend papier, spreken doe je met je stem. En biljet kan van papier zijn. En dus krijg je van tien letters stembiljet. is helemaal goed, Willem. Nou, mooi zo. Hoe heet je van je achternaam? Thuis. Hoe? Thuis. Thuis? Ja. Willem Thuis. En waar woon je? Waar is je Thuis? In Losser. Losser. Nou, dat betekent dat er uh, een uh, pakketje naar Losser gaat. Een nou, envelopje met een prijs erin. Ik weet niet wat erin zit, hè? Nou, sleutelhanger toch? Ja, dat hoop ik altijd een beetje. <laughs> maar bij sommige mensen zitten er serieus twee sleutelhangers in, hè? Nou, dan doen we er twee. Dan ben je een dubbelwinnaar. Nou, heel veel dat plezier is. ervan. Dank je wel, Willem. Dag. Bedankt. Dag. Bedankt. Dank je, ja. jij ook. Hoi. Oh, Desiree. Ja, goedemorgen Astrid. Hoi, Desiree, zeg het eens. Hoi, ik uh, hoorde wat vragen langskomen. En volgens mij weet ik ergens nog wel een antwoord op de diepe. Fijn. Ja, uh, kaas wordt niet zo snel zuur. Uh, kan wel, maar wordt niet zo snel zuur. Omdat uh, uh, het meeste vocht uh, wat de zuurtegraad van melk uh, veroorzaakt, uh, uh, eruit geduwd, gevrongen wordt, eruit geperst wordt. Ja, zie je wel. Kaas kan wel, kaas kan wel gaan schimmelen. Ja. ...door het vochtgehalte. Uh, kaas kun je, omdat er nog vocht in zit, bewaren en langer goed houden in de vriezer. Dat is vooral met geraspte kaas, die sneller gaat schimmelen uh, uh, uh, dan, dan een stuk kaas. Is dat een handige methode om gewoon je open zakje geraspte kaas... ...knijpertje erop of zo'n klemmetje erop in de vriezer... ...en dan haal je er gewoon uit de hoeveelheid die je nodig hebt... ...en dan gooi je de rest weer terug in de vriezer en hou je het langer goed. Hoe weet je dit allemaal... Parate kennis. Parate kennis, dat je de, de, hoe je kaas moet behandelen? Ja, ja, die, ja nou ja, goed. Kijk, um, uh, schimmel ontstaat doordat je uh, een vochtig product... of een product met een bepaalde vochtgehalte blootstelt aan lucht. Op het moment dat je grootste kaas hebt... heb je dus minder oppervlakte wat de lucht raakt... en gaat het minder snel schimmelen, graspen, kaas zijn allemaal kleine stukjes... met veel meer plek eromheen om schimmel te vormen. Veel meer oppervlakte wat blootstelt aan de lucht. Dus dat gaat sneller schimmelen. Nou, schimmel kan niet tegen, tegen vrieskouw, dus gooi het in de vriezer. Er zit wel vocht in, dus je kunt het invriezen. Ah, nou, hè. Ik, ik denk dat er gewoon nu echt iemand heel blij bij de radio zit... en denkt van, oh, werkt het zo. Hoeveel antwoorden wil je? Nou, we gaan nog maar even door, ja, want uh, Bagera die, uh, die raakt een beetje overwerkt soms. Die moet om uh, vijf voor zes al die antwoorden nog doorgeven, dus wat heb je nog? De verstand kies. Het ja. heeft inderdaad te maken met het feit dat hij het verst wegstaat. Komt uit de oertijd toen mensen nog rauwe planten, rauw vlees et cetera aten. En er nog geen tandheelkundige zorg was. Toen had je gewoon een soort van reserve kiezen. Om je stukken vlees mee van je bot te scheuren. Uh, daarom zit het ook niet bij je melkgebit. Want de kindjes hoefden dat nog niet zodanig te doen. Oh, ja. um, en, en uh, nou ja, dat is gewoon evolutionair een beetje doorgeëvolueerd. Maar je hebt ze eigenlijk niet meer nodig. Daarom groeien ze ook vaak niet zo hoog uit je kaak als de rest. En zitten de wortels ook heel vaak krom en scheef. Ja. ze is wat moeilijker eruit te vissen. Ja. Uh, maar dat heeft compleet niets te maken met je IQ of een verminderd IQ of verstandsverlies of noem het maar. Het is gewoon echt uh, iets wat toevallig nog qua evolutie... Net als dat je stuitje, eigenlijk een staartbot was vroeger. Ja, nou ja dit, Ellie zegt dat, Erwin zegt dat, Kees zegt dat, Jopie zegt dat. Nou, oh. en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja, maar en dan. Dan vind ik het vast ook niet bij elkaar te liegen. Nee, en, maar José, die schreef nog, dat vond ik wel even mooi gevonden van haar. José Cgerink die schrijft: de verstandskies uh, speelt, spreekt ook tot de verbeelding van veel mensen. Omdat ja. het, het woord verstandskies maakt dat je de eigenlijk al wel graag een verhaal over verstand bij wil uh, verzinnen. Maar het is ja. echt niet zo dat je dus... Uh, als je een, een verstandskies uh, kwijtraakt, je ook verstand kwijtraakt. Dat is, het zit niet dicht genoeg bij je hersenen... om daar invloed op uh, uit te oefenen. Of we er, er niet mee verbonden. Niet. Het kan wel oorzaak zijn van oor, middenoorontsteking. <laughs> ja, of pijn. Andere, ja. ja, dat. Ja. Uh, bij holders en toestanden. ehm, um, um, um, um, um, um. um, ja, um, um. ik ben even aan het bedenken wat je nog... Uh, oh ja, liederkes. Ja. Uh, um, een ander woord wat je misschien wel kent uit de Nederlandse taal is liederlijk. Ja. Dat betekent vervelend. Oh. Um, uh, de bladeren van uh, sneeuwklokjes kunnen voor sommige kleinveeën inderdaad uh, uh, uh, buikkrampen veroorzaken. En daar kunnen die dieren vervelend van worden. Mm -hmm. Dus eigenlijk waren het de veroorzakers van los van buikkramp en vervelend gedrag van loslopend vee vroeger mm -hmm. rond de boerderij. Ik zou liederlijk, zou ik juist meer als kleurrijk omschrijven, maar dat is dus... Ja, wordt ook wel gebruikt als klierig. Ja, en dronken Ja, ook. Maar ja, goed, dat is wel gedrag veranderend. Oké, okay, je moet dus geen sneeuwklokjes eten, begrijp ik. Nee, nee. Ja, ik niet. Nee. nee. Ja, nou, nee, ik was het eigenlijk ook niet van plan. Goed zo. Ja. Maar ja, dat stelt als ja, dat, dat ik rauw vlees van een bot afscheuren... wat je met je verstand kiezer deed vroeger blijkbaar. doen we ook niet dat vaak ik, meer. Dat nee. vind ik nu ook niet meer zo verstandig. Nee, verstandig. Uh, nou, kaas, ja. had, kaas hadden we gehad. Dan moet je allemaal onder. Um, wacht even hoor. Uh, ik zoek nu nog... Uh, oh ja, kaas hadden we Onderkoorts, zocht er nog. Had je ook nooit van gehoord. Ja. Als je echt heel veel koorts hebt en je bent heel ziek en je hebt een, een, een bloedinfectie, dat het echt gewoon doorschiet. En dat het echt gevaarlijk wordt, dan krijg je de hot and cold rush, zoals artsen dat wel eens noemen. Dus dat je binnen zeer korte tijd ontzettend warm, naar nou, ontzettend koud en heel erg rillerig, terwijl je echt onder drie dekens ligt. En dan is het echt fout. En dan moet je echt enorm snel naar een, naar een minstens een huisarts. En dat moet echt al, dan, dan moet er echt antibiotica bij. Maar zij gaf een voorbeeld waarbij ze al in een ziekenhuis. Lach, dus dan ja. is er al genoeg medische hulp. En vroeger meten ze dat inderdaad gewoon met een thermometer. En nou, dan wisten ze gewoon van de infectie is nog niet voorbij. Je lichaam is nog heel erg aan het vechten tegen de infectie. En je hebt dus een boventemperatuur en een ondertemperatuur. Dat noemden ze vroeger onderkoorts. Hopelijk, die kan ik ook weer afvinken. En ja, die streep die ook maar weg. Grijze toiletpapier kun je gewoon in elke supermarkt halen. als je ja, dat, doet. Dat, dat heet van dat milieuvriendelijk, dat gerecyclede. En dat is helemaal niet zo ontzettend duur als zij zei. Nee, maar je moet het dan niet in de reformwinkel in, uh, in een gouden verpakking willen halen. Het is een keuze. Ik doe het niet. Nee, goed zo. Nou ja, even die ID ook nog. Echt voor iedereen, pas op aan wie je kopietjes of dingen van je ID geeft. Want mensen kunnen daar abonnementen en mobieltjes en van alles mee kopen. En met een mobieltje kopen, een abonnement van een mobieltje kopen... heb je tegenwoordig ook meteen een BKR-registratie. Als je je mobieltje meeneemt in je abonnement dus dat je je mobieltje eigenlijk per maand afbetaalt, Want dan wordt dat als lening gezien. En daar kun je dus on onder andere een ID voor gebruiken. Mensen doen ook veel internetfraude... met uh, opsturen van kopietjes... of zogenaamde scannen van kopietjes van ID's. Met uh, fraude op marktplaats, met aankopen op marktplaats. Persoonsfraude ligt er erg makkelijk op de doen. pas alsjeblieft allemaal op met je ID. Plus je ID is net als je rijbewijs en je paspoort een staats En vandaar dat NS of wie het ook vindt... dat moet afleveren bij politie, justitie... Uh, nou ja, euh, doen we aan een mare noem het maar. Want dat blijft al, heb je ervoor betaald eigen staatseigenomen. Je moet ook aangifte doen van verlies of diefstal op het moment dat je het kwijt bent. En dan wordt het registratienummer van de ID wordt dan helemaal geblokkeerd. Zodat mocht je ooit. Dan, dan heb je bewijs in handen dat jij het niet meer hebt. Mocht een ander ermee gaan klieren, Dan kun jij aantonen. Luister. Eens, maar toen was het al niet meer in mijn bezit. Ja. En de nieuwe ID die je dan krijgt. De vervangende of de nieuwe ID die je krijgt, staat een ander serienummer op. Dus wel jezelf de BSN-nummer op omdat dat je persoonlijke, wat vroeger dan je zoveel nummer was, je persoonlijke registratienummer is. Maar er zit ook waarschijnlijk een net weer iets andere foto op. En eh, er staat een ander registratienummer op. En het is echt uniek en persoonlijk. En als iemand dat ook vindt, lever het gewoon ergens in, waarvan je weet, daar ligt het veilig bij een gemeentekantoor met een politie-justitie Prachtig breek, je dankjewel. Ja, ik roep het maar weer. Even. Ja, voor de mensen thuis. Ik roep het ik doe. Maar. <laughs> Ja, nou, dankjewel we door? Een leuke programma weer. Nee, dankjewel voor jouw uh, uh, bijdrage dat het zo leuk maakt natuurlijk. Dankjewel, Desiree. Jij ook, dankjewel. Dan lekker veilig naar huis en tot de volgende keer. Fijne dag nog, Stef. Ja, hoi, goeiedag. Hallo. Goeiedag, eigenlijk. Hoi. Um, eigenlijk uh, um, de antwoord geven op de mail, wat ik zo weet volgens mij. Ja. Nou, een meeuw heeft volgens mij hetzelfde als een eend... een soort zwemvliesjes aan zijn pootjes zitten. Oh. En daarom kan hij niet volgens mij op een takje zitten. En de vogeltjes hebben een klauwtje... en die kunnen die takjes vastpakken. En dat is volgens mij de reden. <lacht> Ik zie het echt helemaal voor me... dat een eend een boom invliegt... en geen grip krijgt op die tak... Ja, dan zullen we meneer de Kukkelen weer. Dus, ja. Ja, dus, ja, ik weet het niet zeker, maar dat is volgens mij de reden. Nou ja, het is, ook Richard van Zadelhof zegt: de meeuwen hebben zwemvliezen, dus die kunnen de takken niet pakken. Uh, Hong In die zegt: meeuwen komen oorspronkelijk van zee. En daar heb je ook geen bomen. Nee. Dus uh, nee, ik denk inderdaad, oh, hier ook, Martijn zegt ook... het kan zijn dat het met de zwemvliezen van de meeuwen te maken heeft. Ja, ja, ja, ik zat eruit te denken en ik heb het wel een, een meeuw eens een keer gezien. Ja, ik denk dat we niet moeten Wat willen de boven, dat de meeuwen in de bomen gaan zitten. Dat, er, dat ze het daar niet helemaal uh, mee eens zijn. Dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. Goeienacht nog, Stef. Hoi. Doei. Is even kijken hoor, wat ik dan nog allemaal mis. Want uh, uh, die vraag had ik eigenlijk wel een antwoord op verwacht. De vraag van uh, Richard: uh, Als steeds meer mensen in elektrische auto's gaan rijden, dan komen er ook geen opbrengsten meer binnen van de accijns die worden ge wordt geheven op uh, benzine. Dus hoe moet dat dan gecompenseerd worden? Wordt dan elektrisch rijden duurder? Nee. Dan mocht je daar een uh, verhaal bij hebben. 0800-1121. Peet, die wil graag weten waarom het kwartje van Kok... niet terug wordt betaald voor, door Rutte. Nou, heb ik, ik krijg van iedereen binnen. En bij mij uh, gaat er ook vaag een belletje rinkelen. Ze dus je zegt van het kwartje van Kok was... in eerste instantie was het al niet een heel kwartje. In tweede instantie is die belofte al een keer teruggedraaid. En in derde instantie zou nu bij de euro dat kwartje 7 cent waard zijn. Maar um, uh, de vraag is, uh, is, uh, staat natuurlijk nog open. Dus wa waarom is dat kwartje niet gewoon weer terugbetaald? 0801121 als iemand dat stukje geschiedenis eventjes op kan leveren, uh, lepelen... Henk die wil weten waarom er gewaarschuwd wordt voor restjes plastic in waterflesjes en niet in frisdrankflesjes. En dan is er nog de vraag van Wiebe, die heeft opeens sneeuwvlokjes in de tuin, heeft ze niet geplant, wil graag weten hoe dat kan. En Harry die wil graag weten of iemand weet wat er geworden is van de zanger PJ Proby, PJ Probij. 0800-1121. Als je over één van deze onderwerpen nog een bijdrage kunt en wilt doen op de radio. Peter, goeienacht. Ja, goeienacht Astrid. Hi. Um, uh, inderdaad, Peter, uh, ik wou vragen, uh, of wie gezegd, zeggen... dat uh, PJ Proby, dat uh, kan ik heel kort open zijn... die is geboren 6 november 1938. Oeh. Dus die wordt 80 de jaar, ja. als hij als nog leeft. Dat weet ik dus ook niet. Oh, ja, maar hij schijnt het, er nog te zijn, want... oh, dan zal ik er even bij zoeken... want ik kreeg een appje van Eddie Becker... Die zegt... Uh, PJ Proby is nog steeds actief in de muziek. Hij heeft recent nog muziek en DVD's uitgebracht... en treedt nog op, vooral in Engelstalige landen. Aha, ja. Ja, ah, dus dat is dan een, uh, dat is een stevige dan, hè? Ja, ja, zeker. Hij was inderdaad, in, in, in een paar hits zat hij in de begin 60-jaren. En uh, je draaide altijd nummer Maria. Ja. En de Best story ja. En uh, Somewhere... Hebt hij ook gehad, dat is dacht ik ook uit de wedstrijd story. Ja, hij heeft vooral daar uh, is hij erg ja. bekend van. Maar ja. hij heeft uh, ja. wel, wel ja. heel veel meer plaatjes nog uitgebracht. Ja, ja, ja, ja. echt een paar hits en niet, niet hoog hoor. Het is uh, niet echt uh... Geen tweede. superster geworden. Nee, nee, geen, nee. Superster, geen superster. Nou, hè? En het tweede wat ik even wil zeggen... want daarom bel ik eigenlijk... want ik hoorde dus die mevrouw over de verstandskies. Ja. Nou, die vraag heb ik zelf een jaar geleden of zo... bij jullie in Duitsland. Ah, was mezelf? jij dat? Ja. Ja, ja. En uh, daar hebben we toen helemaal uit een treuren uitgezocht. Ja. En uh, ik heb het ook nooit geweten hè? in mijn leven. Wij ik ook altijd dat het met verstaan te maken had. Maar het is dus niet zo... Het, is, het heeft met wijsheid te maken, uh, dan kijk je alleen maar naar de vertalingen. In het Engels is het wisdom, ja. in het Duits is het weisheidszaam. Ja, dat was en, het ja. ja. En dan in het Latijn is het ook een, een, een referentie naar verstand. En het heeft te maken met de, dat die, die, die kiezen komen op, op een bepaalde leeftijd... en dan heb je een bepaalde uh, ja, wijsheid bereikt... Ja, maar die discussie, ik zei het al toen ze die vraag stelde. Ik zei van ja, nu krijgen we natuurlijk die discussie weer achter ja, elkaar ja, door. Ja, ja, ja. Want er zijn gewoon: het, het is allebei een, een overtuigend verhaal. Het ja, ene ja, wat jij ja, nu ja. zegt vind ik heel overtuigend, zeker vanuit het Latijn. Ja. Dat vind ik heel overtuigend. Dat, dat, is, dat is toen ook in die uitzending geweest, uh, ja. een jaar geleden. Maar ik hey. heb vannacht echt met overweldigende meerderheid mensen gehad die gezegd hebben... nee hoor, het komt echt van dat hij zo ver staat. En dat het een wijze een, of een verstandskies is geworden... dat is gewoon een aansprekend verhaal. En daardoor zijn die vertalingen ook verkeerd. Ik kreeg zelfs een heel boze tweet van Peter Verschuren, die zei... Um, eens even kijken. Wat, wat, die zei, oh, nou kan ik het natuurlijk niet zo snel niet terugvinden. Maar die zei dus... van: dus als er een verkeerde vertaling gemaakt wordt... dan is dat meteen een, re, een goede reden. Zoiets, zei hij. Dan wordt hij heel boos dat ik hem verkeerd quote. Dus ik zeg daarbij dat ik dat zo onthouden heb. Maar um, dat, dat, ja, dat die vertaling... Dat, het, het, ja... Oh ja het blijft dus, dus gewoon door een die, hij zei, door die door die vertaling want dat heb ik dus niet gehoord Nou, het twitterde hij het begin van de, nou, de twitterden die over dat, ja, dat je niet zei, een is, verkeerde vertaling of een uh, dat iets uh, ja, dat het daardoor gekomen is ja dat, dat een vertaling uh, wordt overgenomen dat dat nog niet een verklaring is voor het feit dat het zo heet dus het zou ook goed kunnen dat het echt een verstandskies ja, is ja, maar, maar verkeerd vertaald. In, ja. in die tijd heb ik zelf over gebeld. Ja, ja, ja, dat zei je nog. Ja. ja, ja. He, en die zeggen dus echt. dat het dus. Uh, echt, echt met het verstand te maken heeft. in zoverre dat hij dus op een bepaalde leeftijd doorkomt. Ja, want het is toch allemaal rondje. wat is het, 16e, 17e, 18e? Nou ja, bij sommige mensen nog veel later hoor. Ja, ja nou ja, oké. Okay. Dus het uh, heeft daar gewoon echt mee te maken. En, en dat. Uh, ja, dat. Uh, heb ik toen in die uitzending is dat, is dat ook toen verteld ja ja ik weet het nog en ik zei al van ja. dan gaan we weer want er ja. zijn ook heel veel ja. mensen ook tandartsen want ik krijg nu ook mensen die zeggen van ik heb er echt tandarts over gesproken die zeggen nee het is echt een verstandskies ja nou dat is het klopt dus niet want nee, we, maat... moeten, we moeten we er ja. achteraan hè ja. Ja. we moeten ja, ja, ja, hier achteraan is, uh, ja daar moeten we eigenlijk achteraan want, uh, is er een hoofdtandarts in Nederland uh, ik zou het niet weten, maar de, de, het argument dat het dus in het Latijn ook al ja, zo heet... dat vind dat ik ook een goed argument. Eigenlijk, eigenlijk al 2000 jaar... Eh, eh, nou ja, zo genoemd wordt. Eh, dat is niet een. een, een, een, een hè, wat je met meer dingen hebt, dat het een volkswijsheid is of zo. Eh, nou, er zit de naam ook nog in dan. Maar eh, het, het, het heeft er echt mee te maken. Dat het dus op een bepaalde leeftijd komt die kies door. En dan hebben ze dat gekoppeld aan. Uh, nou ja, de, de, Ja, de maar jaar. we kunnen het. Ik, ik vind het een heel goed verhaal, maar ik vind het de andere kant ook een goed verhaal. Ja, dat heb ik ook mijn hele leven gedacht. maar ja. nou, het blijkt niet zo te zijn. <laughs> nou, bedankt voor het <laughs> proberen weer. En ik krijg net uh, via Nicky nog door over PJ Proby: dat hij nu toch wel met pensioen is en dat hij woont in een dorpje. En ik denk dat ik dat niet uit kan spreken. Maar ik ga het proberen. Worcestershire. Worcestershire. Worcestershire. Van de saus. Worcestershire, zeg je dan, denk ik. Worcestershire. Worcestershire sauce. Worcestershire. Dat is lekker makkelijk. Worcestershire sauce. Worcestershire. Nou ja, daar woont hij tegenwoordig. Oké, oké. Nou, weten we dat ook weer. Ja. Dankjewel, hè. Oké, okay, graag gedaan. En dan misschien er komen we er ooit nog een keertje uit... Uh, dat iemand de definitieve oordeel velt over die, over, die, uh, over die verstandskies. Is ook zo. Dankjewel, fijne dag. Oké, okay, graag gedaan, Astrid. Hi. Goeienacht, hè. Dag. Bye. Peace and quiet and I'll open hand. wait for us somewhere. There's a time for us, a summer day, a time for us, time together with a time. Despair. Time to spare, time to live. And a wall in this—a place for us, a time and a place for us. Hold on my hand, and we're halfway there. Oh, There is a place for us A time and a place for us Hold my hand and I will I have Lekker, die PJ Proby, die tegenwoordig in Worf woont. En die uh, dan volgende week denkt van... goh, wat leuk, ik ben twee keer gedraaid op uh, Radio 1 in Nederland. Ik heb weer 30 cent bijverdiend. verdiend. vind ik wel leuk. Somewhere heet dit liedje. 0800. 1121 is het telefoonnummer dat je nog uh, nou, zeg maar iets van vijf, zes minuten kunt bellen. Als je uh, bijvoorbeeld nog uh, kunt vertellen hoe het komt... dat Wiebe opeens sneeuwklokjes in de tuin heeft... terwijl die ze helemaal niet geplant heeft... of als je Henk kunt uitleggen uh, waarom er wel druk wordt gedaan... over plasticresten in waterflesjes, maar niet in frisdrankflesjes... En uh, als je Peet kunt vertellen wat er uiteindelijk geworden is... van het kwartje van Kok. En als je Richard kunt vertellen... Uh, hoe we het gemis van accijns op benzine gaan compenseren... als we straks met z'n allen in elektrische auto's rijden. Volgens mij zijn dat de vier vragen waar ik nog een antwoord op zoek. Even kijken of ik niet weer iets oversla. Nee, dat is het wel zo'n beetje. 0800-1121. Leendert. Goedemorgen. Hoi. Leer van de Welts. Dan Leenert. Ja, ik had een opmerking over... Uh, ik weet niet of ik een antwoord heb, maar in ieder geval een opmerking over... Uh, uh, als we elektrisch gaan rijden. Ja. En De opbrengsten die de, de staat mis zal lopen, denk ik. Ja. Uh, wat, nou, we betalen wegenbelasting met, met elkaar. Ja. En daar komt de opbrengst uit. Ik kan me voorstellen dat dan de wegenbelasting verhoogd wordt. Oh. Nee de toch. Verhoging van de wegenbelasting. Nee toch. En ja, ik denk het wel... Ja. En van het, elektrische laden, ja. het tanken, ja. Ja, maar elektrisch laden, het tanken, er wordt energiebelasting overgeheven. Dus dan dus, denk je, ik dat, ga elektrisch rijden, want dat is goedkoper. En tegen die tijd dat, het dat wel allemaal elektrisch rijden, wordt, er, wordt er dan... Ja, het dan. Ja, het is nu al bekend dat de energiebelasting uh, fors omhoog zal gaan. Oh, ja. Dus uh, ja, de, de regering die komt, uh, ik denk dat ze wel aan de inkomsten komen. Jij ja, denkt dat dat wel goed komt, hè? Ja. Oké. Okay. Maar of, ja, het is meer een, een, ja, een, een denk dat het daadwerkelijk de antwoord zou zijn. Maar ja. ik verwacht wel dat het die richting op gaat. Maar je kunt niet al een heleboel accu's volladen nu snel voordat de energiebelasting omhoog gaat. Nou ja, ik rij, nog, uh, ik rij ook zelf op benzine. Het is maar de vraag of alle auto's op, op uh, elektrisch gaan rijden. Ja. Uh, en ja, ik rijd nu zonder op diesel. Oh ja. Zakelijk. Ja. Nou ja, ik ruip gas. Oh, dus ja. We kunnen alle kanten op nog met elkaar. Ja. Nou ja, maar goed, er wordt, minder, ik denk, er wordt ook minder belasting opgegeven als op benzine. Dus, uh, Uiteindelijk. En, komen, en, en nu komen we ook, ook niet te kort. <laughs> ja. ja. Het voegt zich wel weer, zeggen ze dan. Ja. ja. ja. ja, ja. Nou, dankjewel, je Leendert. Ja, hoor. Goedendag. Goedemorgen. Hoi. Goedemorgen, zei hij. Jurre. Ja, hallo. Ik had ook een antwoord op die, die, die accijnsvraag. Ja. En het is inderdaad de energiebelasting. Uh, in Duitsland lopen ze een beetje op ons voor met de, met de energiewende. En uh, daar gaat de energiebelasting op dit moment al flink omhoog. En mensen die dus geen mogelijkheid hebben om zonnepanelen op het dak te leggen... die zijn al redelijk depineut. Er zijn al een heleboel mensen die komen in financiële nood in Duitsland... door die energiebelasting. Ja, uh, dus ja, betalen zijn we toch. Ja, dus het is wel goed om, um, uh, uh, om daar in ieder geval een beetje naar te kijken... hoe dat in Duitsland zich ontwikkelt. Ja, en ja. die lopen een beetje voor op ons. Ja. En ja, als je dus zelf energie op kunt wekken... ja, dan moet je dat nu meteen proberen te doen... want uh, ja, er wordt gebruik van gemaakt... want dan wordt natuurlijk steeds duurder... Hmm. omdat de elektriciteit ook duurder wordt... Ja, worden de investeringen ook duurder. Ja. Nou, dan de andere vraag van de sneeuwklokjes. Ja. Uh, die vermeerderen zich op twee manieren. De bolletjes, die vermeerderen zich. Maar de sneeuwklokje vormt ook zaad. En dat worden vogeltjes opgegeten, die poepen dat weer uit op de stoep. O? En vandaar dat op de meest vreemde plekken de sneeuwklokjes uh, naar boven kunnen komen. Oh ja, ik kreeg ook nog een appje. Waar was het? Is uh, hier. je. Ze moeten er toch eens wat beter in worden om dat allemaal bij te houden. Maar iemand die zei van het zijn ook mieren die aan de sleep gaan met die uh, sneeuwklokjes. Dus het, het, het ja, kunnen dat zelfs de mieren zijn kunnen. die ze nog uh, verplaatsen. Ja. Nou. Dat komt dus doordat uh, de sneeuwklokjes zaad vormen. Nou bedankt. Namens, ah, okay. uh, namens de mensen met sneeuwklokjes. Want het zijn oh. toch wel leuke dingen, ja. denk ik zo. Ja. <laughs> Dankjewel, hè. Goeienacht. Joep. Goeienacht. Ja, en dan zeg ik het zijn leuke dingen, die sneeuwklokjes. Dat vind ik dus. Maar Frans Bansma, die stuurt een berichtje. Die zegt, ik heb laatst op tv een vrouw gezien in Friesland. Die vertelde dat ze liedekers worden genoemd. Dus een, een, een beetje... Um uh, een beetje lastig... Uh, naar aanleiding van de tekeningen op de witte kelk. Het lijkt namelijk op een boos kopje, een boos hoofdje. Nou, dan dat ook nog eventjes op de valreep uh, meegekregen. Uh, Daniel? Ja? Goeienacht. Goeienacht. Ben jij hoogleraar tandheelkunde? Nou, officieel hoogleraar orale implantologie en prothetische tandheelkunde, ja. Nou, daar vallen best veel tanden onder... Ja, allemaal ja. zelfs. Maar, oh, ik vind het helemaal spannend. Want ik heb het idee dat jij nu gaat vertellen... of het een verstandkies is of een verstandskies. Als je kijkt naar wanneer tanden en kiezen wisselen... Ja. dan gaat dat steeds in het cycli van ongeveer zes jaar. Rondom je zesde jaar wissel je onder- en je boventanden... en krijg je er één grote kies. Als je dan twaalf jaar wordt... ...dan komen de rest van je tanden in kiezen door. Word je 18 jaar... ...dat is het moment dat velen... ...die verstandskies nog een keer krijgen. Ja. Yeah. Nou, 18 jaar en verstand... ...dat is de koppeling naar... ...wijsheid, saan en wisdom teeth. Ja. Yeah. andere kant van de discussie is van... ...ja, maar je krijgt er zoveel last van. Hoe komt dat? Nou, dat heeft te maken met... ...als je kijkt naar de evolutie van de mens... ...de homo sapiens... ...dan zie je dat... De kaken, laten we zeggen het onderste derde deel van het gelaat, uh, wat terugloopt. Als je kijkt naar een, een tekening van een, nou zeg maar even, aap, dan zie je dat die onderkant van het gelaat, de lippen, veel verder naar voren staan. als de mens die geëvalueerd is van die aap. Je krijgt dus dat die kaken korter worden, maar in aanleg zijn nog wel alle tanden en kiezen aanwezig. Als je uh, veel moet malen, dan heb je ook meer kiezen nodig. Dus als je kijkt naar, maar zeggen, de prehistorie, de, de voortijd dat wij nog moesten malen met die kiezen, omdat we op jacht gingen en al het eten nog rauw moesten verwerken, hadden we die kiezen ook nodig. Doordat die kaak terugloopt, dus zal ik maar zeggen, het de, de vooruitstekend gedeelte van het onderste derde deel van het gelaat wordt minder, is er ook minder ruimte voor die kiezen. En dan zie je dat die als het ware verdrongen worden en niet lekker meer uit die kaak komen zoals de rest van de tanden in kiezen tijdens het wisselen. Dat is de reden dat sommige mensen problemen krijgen daarmee. Ja. Dus er zitten twee kanten aan maar dat heeft niet te maken dat het het verst weggelegen tand of kiezen in je kaak is. Dat is toeval. Dus het zit echt, het is echt verbonden met het verstand? Daar hebben we het woord verstandskies, wisdom, wisdom truth, wijsheid, saan, uit afgeleid, ja. En jij hebt het, dus het nu het gezegd, van hè? Doorkomen. Jij hebt het nu gezegd, ja. we gaan er niks meer aan doen nu. Afgesproken. <laughs> Dankjewel, Daniel. <laughs> Oké, okay. hey, nog een plezierige avond. Ja, Omdat dat gaat goed komen. Is. Succes met de tanden kiezen en implantaten, hè? Prima, yo. Dag. Dag. <laughs> nou, daar zal Harry blij mee zijn, want die uh, was al vorig jaar tot die conclusie gekomen. En dan is er nog Martin, oftewel Bagera, die goed in de gaten heeft gehouden of er nog antwoorden te vinden waren via social media die ik gemist heb. Nou, uh, uh, Martin, ik mis eigenlijk nog maar twee uh, antwoorden: namelijk het kwartje van kok en de uh, waterflesjes. Ja, de waterflesjes heb ik helaas niks over langs zien komen. Ik wel. Oud, oh, nou, ja. dan ben ik benieuwd. Ja, één uh, bericht kwam van Richard. Die zegt, uh, bij frisdrank dan is er druk van het koolzuurgas in de frisdranken... en die blaast de fijndeeltjes deeltjes bij het openen van de fles uit de fles weg. En dan krijg je dus niet dat die fijndeeltjes deeltjes weer in de fles terechtkomen. En uh, er zei ook iemand van... ja, het probleem met waterflesjes is vaak dat ze zo vaak her- en gevuld worden... Dus dan, uh, uh, dan blijf je dus tegen die plastic deeltjes aanlopen... terwijl frisdrankflesjes vaker worden weggegooid na gebruik. Okay. Oh, wacht, ik heb je zacht gezet om mijn onduidelijke reden. Ja. <lacht> en wat heb jij gevonden over het kwartje van kok? Want daar heb ik heel veel reacties op gekregen. <lacht> <lacht> nou, ik heb hier in ieder geval een reactie van Wessel... die ik wel heel duidelijk vind. Uh, ja. Uh, door de bevriezing. Uh, toen het kwartje werd ingevoerd is de eerste drie jaar... De, de, de accijns bevroren. Dus ze hebben in één keer in plaats van de jaarlijkse verhoging... hebben ze van drie jaar lang de verhoging naar voren gehaald... en daarna drie jaar lang de accijnsverhoging niet doorgevoerd. Ja. En daarna zeggen ze, nou, en daarna zitten we weer op normaal pijl... en daarna zijn ze inderdaad weer begonnen met gewoon ieder jaar de accijns te verhogen. Ja, dat kreeg ik dus ook, dat het dus, um, dat het dus uh, zo is dat... Uh, dat, uh, dat het inderdaad uh, allang al gewoon weer helemaal rechtgetrokken is. Maar ik kom ook aan alle kanten tegen dat het van de PVV een belangrijke melding was. Wilder uh, eh, het... heeft het in juni 2012 gemeld. Ja, dat <laughs> kwartje is niet teruggekomen. En nee. sindsdien gaat die discussie weer. Dus het is uh, in ieder geval is het zo dat we kunnen concluderen dat, uh, um, dat het daar in ieder geval uh, uh, dat we die. De, eigenlijk kunnen we stellen, het kwartje is al wel terug. Maar ja, dat is, uh, zal natuurlijk niet iedereen het met mij me eens zijn. Nee. Oh, oh, oh. Ja, ik zit hier ondertussen te zwaaien omdat ik wat ruzie heb uh, met de knopjes. Maar als ik nu. dan kunnen we... Ja, nog een klein stukje van het eindliedje horen. Dankjewel, Martin. Graag gedaan. Hoi. De oh, en dan ben ik te vroeg. Wacht even hoor. Ik heb... Oh, snel Diana Ross nog even zo terugschuiven. En nog een keer Diana Ross terugschuiven. En nog één keer geef ik Diana Ross zo'n heel klein dealtje. Uh, nog steeds niet. Wacht. Deze live getuigen zijn van dat ik probeer om precies mooi met Jan Slachter dit programma te beëindigen. Maar dat is nog best moeilijk. Nou, eens kijken hoe we uit gaan komen. Het kan zijn dat Jan ietsje te laat komt. Maar dat ligt in dit geval dan echt even niet aan mij. Volgende week beter. Tot dan bij Nachtzuster. Dag! NPO Radio 1. Nachtzuster.